Dazu ein Stückchen Streuserkochen. Mein Geld ist heute locker für Baby und für mich. Ich wil mein Glück bei Baby versuchen. Darum rufe ich Heroba, zwei Mocker, für Baby und für mich. Dazu von Baby einen Kuss. Dann spare ich den Zucker, ich bin ein armer Schlucker. Peroba, zwei Mocker, und dann für heute Schluss. de man franst is vroeg om acht, en waar man twaalfen mokker schoon. Nu gaf de man de Pinkstone zu singen an en brulde door dat megafon. Perovas bij Moskou, de baby onder wie, na twee uurtjes in het treinstel I'll lock up, but baby you turn me. Ich will mein Baby, baby, versuchen da, warum rufe ich? Heroba, sei mucka, her baby you turn me. Was soll von baby I man fool. Am Parade zum Papa, ich bin ein armer Schlucker, Heroba, sei mucka, am Tanz für heute Schluck. Een grootse beschrijving. sport, arena binnen Amtos Dat is ons mooie stadion. Daar zie je op sportgebied van al de steeds het beste. Hoe men het kampioen begon. Daar waar een sportgebeurtenis een heerlijk feest wordt. Of voetbal is, of gymnastiek. Ook voor de wieler, ruiter, motorspot en voor de speedway en het Regenwind of zon, Regenwind of zon. Naar, het naar het stadion. Iedere wedstrijd is een feest voor je lichaam en je geest. Regenwind of zon, Regenwind. Naar het, naar het stadion. Naar het s b a d i o en Naar het stadion. Beste koffie, Officieel programma. vier en limeladen. Met opstellen en beschrijving. Volle melk in 25 cent. Bieren en Alleen binnen de muur van het stadion. Vier en Regenwind of zon, naar het stadion, iedere wedstrijd is een feest, voor je lichthaal en je geest. Regenwind of zon, naar naar stadion. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Elke donderdag een nieuwe uitzending en natuurlijk hartstikke fijn dat u allemaal weer luistert. We gaan terug in de tijd, terug naar het verleden. achter dat de tijdperk of nog ouder de wasrol. Dat is altijd maar eventjes de vraag wat er opgestuurd wordt of wat ik uit mijn eigen collectie vind. Iedereen natuurlijk bedankt, alle verzamelaars die een steentje bijgedragen aan dit programma. En natuurlijk zoals ik al zei ook uit eigen collectie. We begonnen met Henry de Winter uit 2012. Herober 2 De originele Duitse versie ga ik ook nog wel een keer draaien. En Kees Pruis met Het Stadion uit 1928. We gaan nu naar een aangrijpend nummer van Sylvian Poons. Saar en Bram uit Oudwiets, Het relaas van de Joden die uit Oudwiets kwamen. En alles was werkelijk weg om hen heen. Hun hele leven was werkelijk ingestort in de kamp al. Met al de mensen die ze al kwijt hebben geraakt. Maar ook toen ze thuis kwamen kregen ze geen warm onthaal van de Nederlanders. Ja, dat was die tijd. Natuurlijk nooit vergeten. Saar en ik zijn aangekomen aan het station. Bram, zegt Saar, ons oude mokom onder de oranje zon. Bram, we zitten zonder moffen, zonder gruwende politie. Bram, we kunnen rustig leven. De bezetting is voorbij. Saar en ik toen naar de buurman, om de stoeltjes en het bed, die voor ons in 42 op zijn zolder zijn gezet. Buurman zegt, ja, nou moet je horen, het geval wil tot me spijt, dat ik de hele boel verstookt heb in de hongerwintertijd. Saar en ik toen naar de vrienden, onder de jurken en mijn jas, onze goede onder kleren en de nieuwe springmatras. Maar die zei je, in die winter toen de honger heeft geknaagd, heeft een tafelboer jouw jurken en de rest van ons gevaagd. Saar en ik naar het Goische neefie dat portretten had bewaard. Vader, moeder, broer Manasse, die het lot niet heeft gespaard. Maar uit vrees voor de recherche, hij ook al illegaal, heeft hij ze toch maar vernietigd in de kachel, allemaal. Saar, zeg ik, hier woed een oorlog, hier was heel veel mensenleed. Het is geen wonder dat geen mens meer van die spulletjes nog weet. Saar, je moet zo droef niet kijken, al is alles ook gesneest. Huis, wij mogen dankbaar wezen, dat we in Auschwitz zijn geweest. Bruin is mijn taal, bel, maar belang is mijn ziel. O cedarick under the clapen, die on the blanket, the right of the de blanke dorreken leef, die heren die hopen en trappen, die onder het mom van die tafinkel en val van miljoenen verdreven. It's my cell, and that's it, and it's right. And long, when we're at it, we're at it. That is the brown color, that our life's luck. Yeah, that's And the one man die die the man that the world is my will, but blank is mijn will, still blanker than all die world's the sun in de inlandse vrouwen om teeren de zijde van het handen tikken worden het en verpray af als een hond door het kuiver dat in de That is the brown color That has our life's luck For a year That the rats have to wait And the one has to be free That the, the u hoorde Sylvian Poons met Saai en Bram uit Auschwitz. Ja, heel erg ontroerend uh, nummer. En daarna hoorde u Ruby Dubré met Rassenhaat, een liedje tegen de Rassenhaat. En de tekst is geschreven door Louis David. Ja. We gaan naar uh, een ander nummer van uh, Willy Derby. En dat is uh, Vader Nep, Nep, Neptunus. En dat nummer, uh, ja, dat is natuurlijk een waanzinnig nummer van Willie Debbie, vind ik zelf ze heel erg mooi, uit 1936. Gaat u luisteren naar Vader Nep en daarna gaan we luisteren naar, waar heb ik dat eerder gehoord? Avondluitjes allemaal, ik kom vanavond hier eens in de zaal. Altijd maar onder zitten, dat verveelt me hoor. Is er iemand die me nog niet ken en die goed begrijpt wie of ik ben? Ik heb de eer en stel mijn leven aan u voor. Ik ben vader, nep, nep, nep, nep, funus. Ik woon op de bodem van de zee. Zoek je bij de nymphen naar een vee, heeft er een idee, kom met me mee, meisjes lief. Ik heb, heb, heb daar onder vorm in een hart van alles wat, want je zit bij mij, ontschouw je dat, keus zit op een droogje, lieve schaar. Ik maak van jou een Kind, vis, je met me mee. En van dat kleine bloontje, een parel in de zee. Ik ben vader, nep nep nep nep. Unis, kom ik boven water voor een keer. En bevat mijn best hier op, meneer, dat doe ik meer. Ik zie een oude kennis in die hoek. Gunsels is prachtig, mevrouw Snoek. En was hier gisteren samen niet in pad met mijn heer Pijn. En daar zit mijn vrouw Walpist, kijk eens aan. Zo als als een nieuwe man. Al wat er van een laat dat aan u luisteren. Ik ben vader, nep, nep, nep, nep, duwne. Ik woon op de bodem van de zee. Zoek je bij de nimfen naar een vee. Heeft er een idee? Kom met hem mee. Meisjes, lief. Ik heb, heb, heb. Daaronder voor hem in een hart van alles wat. Wat je zit bij mij, ontvouw je dat. Hij dit op een broodje lieve straat. Ik maak van jou een kalf in. Kint met hem mee. En van dat kleine blondje, en parel in de zee. Ik ben vader, nep, nep, nep, nep, Kom eens boven water voor een keer. En bevat mijn best hier op, meneer, en dat doe ik weer. <tied> Waar heb ik dat eerder gehoord? Liedjes opgenomen door andere artiesten. Het origineel en degene die het opnieuw heeft opgenomen. Dus waar heb ik dat eerder gehoord? In waar heb ik dat eerder gehoord? Het volgende nummer. I lift my finger up and say tweet tweet uit 1929 van Leslie Sarong. Hij werd geboren op 22 januari 1897 in Engeland en overleed op 12 februari 1985. Ook in Engeland, hij werd 88 jaar de Nederlandse versie werd voor de rekening genomen van uh, Willie Derby. Dan neem ik gauw op mijn hoedje. Er werd opgenomen om een Parlophone Becca-label in 1930. En uh, de Nederlandse tekst werd geschreven door Ferdy van Delder. Het mooie orkest onder leiding van Otto Dobrins wilde de muziek erbij. En deze tekst en info komt van uh, Gerrit Wilbrink. De andere tekst in het Engels die was van Wikipedia. We gaan luisteren naar, dan neem ik graag mijn hoedje als laatste en als eerste het origineel uit 1929 van Leslie Sarang. I lift my finger up and say tweet tweet. Waar heb ik dat eerder gehoord? How do you do, everybody? I should have been here before, but I was delayed by a fellow who came up to me and said, "Excuse me, sir, but I've got a wife and 14 children. Could you help me?" I said, "Well, I could, but aren't you satisfied?" Uh, ladies and gentlemen, I'm going to give you my latest comedy chorus song that I wrote for Stanley Lupino in Love Lies, entitled, I Lift Up My Finger and I Say Tweet Tweet. Now some people make a fuss when a thing goes wrong. Some stop, stop swearing, trust others sing a song. I don't know either, that's all my boo. When a thing goes wrong with me, this is what I do. I lift up my finger and I say, Tweet, tweet, shush, shush, now, now, come, come. I don't need to finger when I say, Tweet, tweet, tweet shush, shush, now, now, come, come. When the cats at night are starting to fight, do I stand by, get as dumb? Oh, I lift up my finger and I say Tweet, tweet, shush, shush, now, now, come, come Now some people say, tut, out, others say, dash, dash Some call will be more others song or hash If in the hotel, waiters are slow Do I thunder know what the house or who the Oh, I lift up my finger and I say Tweet, tweet, tweet shush, shush, now, now, come, come I don't need to linger when I say tweet tweet shush shush now now come come When the wife tells me where I ought to be do I stand by me and mum? No, I lift up my finger and I say tweet tweet shush shush now now come come I lift up my finger and I say tweet tweet shush shush now now come come I don't need to linger when I say, tweet, tweet, shush, shush, now, now, come, come. When a girl says, dear, I'm not down here, Do so I stand and suck my thumb. No, I lift up my finger and I say, tweet, tweet, shush, shush, now, now, come, come. Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk, hè, die oude muziek. Zoek in mijn leven slechte zonneschijn. Wat zal je geven, al dat chagrijn? Al dat gepieken, die tot nergens voor. Dreigt er leed op hoe het heet, ik ga er gauw vandoor. Dan neem ik gauw mijn hoedje en ik zeg alleen, daar ben ik, vaarwel, goodbye. bij. Want zie, al de zo, die doet je veel meer kwaad dan goed, dan moet zo zijn. Komt er narigheid op weg, zo ik En nou dan kies de wijte weg. Wel, dan neem ik mijn en ik zeg, als je daar bent, wel voetbaar Meisje baart me als ik met me vrij, maar zodra vraagt ze, trouw je niet met mij. Dan zeg ik wijselijk, kind wees niet te pleur. zeg meteen, ga even heen kom straks jezelf te reuren, dan neem Alleen ik zeg alleen waarschijnlijk wel goed bij. Want niet al die zorg die doet je veel meer kwaad dan goed, dan moet zo zijn. Komt er nare hij weg, zo ik zeg. Nou dan kiet de wijze waarschijnlijk wel. Dan neem ik al mijn goedje en ik zeg alleen dan weet je waarschijnlijk wel goed bij. Maak soms een goudje, maak zich tot mijn strop. Wacht nacht mijn vrouwtje, mijn geduld op. Vindt zij de dader van de eerste klap. Gewoon plotseling ben met die spon beneden aan de trap. Dan neem ik houd mijn hoedje en ik zeg, alleen. daar bik, farewell, goodbye. Van zie, al die zon die doet je veel meer kwaad dan goed, dan moet zo zijn. Er komt er narigheid op met zo ik zei, nou dan weg. de wijze Dan neem ik houd mijn hoedje en ik zeg, alleen.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 Oh, do-de-doo, do-doo-doo. Could be so blue. You come around and makes my poor brain hum. Why my heart is beating like a big bass drum. But instead of smacking lips, he tries to snap his thumb. Feels well, hoo -doo, doo doo doo doo doo. You can't live on hoo doo doo doo. -doo, -doo, -doo. Selwins en de Snickerbakkers met Hadley Doody Doodoo uit 1926. We gaan een plezierreisje maken nu met Maupistaal. Staal. Een plezierreisje, maar wel met hindernissen uit 1907. Goed luisteren, dit is een oude opname. En de Bed bedpopperie met Jopie Koopman onder meer en Harry Collin uit 1934. Nou, dat moet toch wel hartstikke mooi zijn. Al die vergeten artiesten uit het verleden... die hoor je natuurlijk alleen maar op www.vergetenartiesten.nl... met Mike Winkelman. Elke donderdag een nieuwe uitzending... Dus hou het in de gaten. Wat een teleurstelling, wat een verdriet, en ik dacht hier zo goed aan mijn zeeën. Wat een onbeschaamdheid van zo'n vlegel en zo'n piet om mij hier zo te durven attaqueren. Nee, maar dat is een schandaal. Het is werkelijk fataal. En dan noemt men hier zo vrij, toch een spoorwegmaatschappij. Luister wat mij overkwam met het trein naar Amsterdam. Het is geen praatje, want misschien, als je hard loopt, kan je het nog zien. Reeds verleden week, toen las men een biljet. was aan station gezet. Ach, wat hadden wij een pret met een plezier plezierdrein, ja. Het maar niet op aan, zouden wij voor prettig joh naar Amsterdam toe gaan. morgen reeds vroeg, waren wij aan het station. En ik hoop dat wij met ons beste waren. Alle gekleed, zeer ziek als maar elk Elkeen die droeg een fles met oude klaren. Dikke Thijs en manke geest allemaal in één coupé. Alles klaar hiep met geluid, daar hoorde men de fluit. De locomotief deed hartstikke put, maar in het rijden had hij geen put. En op het treden met veel praat, de trein die wou niet van zijn plaats. Personeel dat snelde, voeten naar de trein. Het schreeuwde groot en klein, wat zou de oorzaak zijn? Een heer zit te roken, straks zo'n kleine gruif. Dus Z'n sigaar is te zwaar, en dan wil de trein niet meer vooruit. Maar wat een sensatie, en wat een gedier en die vent die bleef maar zes te zitten komen. Zij, die was zo woeiend, als een dronken marinier want de eerst op flauw en wou niet meer bij komen. Die sigaar, ik manke Jan, daar krijg ik de astma van, alle rieten uh, zitten gaan. Want er kwam een dame aan, uitersiet en elegant. Ik sprak tot haar de heer galant. Juffrouw, ga u maar vooraan, dan zal de trein wel schoedig gaan. Maar wat had die dame een gesminkt gezicht. Men kon het aan haar zien, god wat was die dame licht. Ze ging vooraan, dat was juist naar zin. Zo zat ze in de trein, op daar kwam beweging in. Zo ging het tamelijk goed. Tot aan Den Haag. Maar toen kon men er geen gang meer in krijgen. Er kwam een dikke baker met een hele kleine plaag. Ze hadden een en dat kind wou maar niet zwijgen. Ik plaatste haar zo gouden dom in de achterste wagon. En toen ging het weer te vrij, want die douworen die dauwden mee, maar te langzaam. En ik vroeg iemand die een trekpleister droeg. Ach, is mij die alsjeblieft, en ik plakte hem op de die. En die pleister te Rok, veel harder dan een paard. Want hadden we een paard, ja het was de moeite waard. Met die dame, de douworen en het pleisterje vooraan. Zijn wij zo zetten jong naar Amsterdam te Drink een lekker bakkie koffie terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Hey, say, my boy hey, hey, hey, Strand, oh nee, koop je geen mooie kleren, dat komt daar niet van pas. Daar is alleen de moeder en vet met een rode dag. Ik ben in Parijs geweest, het was daar een reuze feest. Ik heb er de Moulin Rouge gezien, ik heb er met me mee te gaan koop je een pet met rode das dat komt daar goed van pas kleed je nu als appache en ga eens met me mee wil je eens heerlijk lachen kom dan en zeg niet nee je kunt daar weer herleven daar in de Moulin Rouge, het is daar precies om het even, want daar leeft men in een roer. Ik ben in Parijs geweest, het was er een feest. Ik heb er de Moulin Rouge gezien, ik heb er gedankt met Jozefien. Ik raad het een ieder aan, eens met me mee te gaan. Koop je een pet met rode dap, dat komt daar goed van pas. ik ben in Parijs geweest uit 1934. We gaan nu beluisteren Snip en Snap, internationale parade deel 1 en 2 uit 1938. En daarna gaan we beluisteren De Dochter van de molenaar door Kees Manders. Hier in Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. ...het liedje, dames en heren, wat populair geworden is door heel Nederland. Iedere kleine jongen op straat kan het zingen en fluiten. Het is populair geworden tot zelfs over de grenzen. Daar zingen ze het ook. Alleen niet in het Hollands natuurlijk, in het buitenlands. Naar aanleiding daarvan zijn wij ook uitgenodigd... ...bij buitenlandse omroepstations... ...om te komen optreden voor de microfoon. We zijn er druk voor aan het repteren. We zullen u even laten horen hoe ver we het al gebracht hebben in het buitenlands. We zijn eerst uitgenodigd bij Mrijksender Köln. Jawel. Achtung, Achtung, ihr Reichsender Köln. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Fräulein Schnitt und Fräulein Stab. Wir bringen Ihnen unseren letzten Schlager. Hast du eine Ahnung, Fräulein Schnitt? Achtung, Achtung, beim Gongschlag ist es genau 2.22 Uhr. 22. Kapelle, aufpassen. Fertig. Los. Ein, zwei, drei. Fräulein Schnipp. Nein, ik staude, Fräulein Schnapp. Sowas tolles hat die Welt nog niet gezien. Ich gehe nach Hause, Fräulein Schnipp. Ich gehe essen, Fräulein Schnapp. Schweinefleisch mit sauerkraut. Auf Wiedersehen. Ja. Es komt nog veel meer schweinerei. Die nächste. Hallo, hallo, ici Radio Paris. Mesdames, messieurs, vous allez entendre. Heb ik een week op gestudeerd met een wasknijper op mijn neus. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre Mademoiselle Snip et Mademoiselle Snap, avec des fourrures et des toilettes des galeries de Lafayette. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Comment allez-vous, Madame Oh, merci beaucoup, Il y a longtemps madame. que vous je suis vous ai c'est pour quand c'est vers que mon mari a ce matin, qui m'a dit de que de ma robe était trop de C'est ce qu'il faut toujours se promener après le dîner, c'est bien pour la pêcher. Bien, au revoir, Madame, au revoir. Au revoir. français. chanson d'amour. Bonsoir, madame Snip. S'il z'y het, roi, s'arrui, ta foudre. Ja, waarom lacht u nou? Lucien boyer, tweedehands. Van nogal. Bonsoir, madame Snip. J'ai bien déjeuné, dînet verre. Parmi moi, d'amour. En nu gaan we naar een ander land en op de plaat naar de andere kant. Hallo, hallo. Here's the national program. Ladies and gentlemen, you'll now hear Mrs. Snape and Mrs. Snap. The world famous Piccolo sisters. Miss Algurky, Miss Uitje. Mrs. Snip and Mrs. Snap in all their beauty. Here they are. Hello, Mrs. Snip. Hello, Mrs. Snap. How are you? No, not so good. Oh, no? no. Are you not so very lecker? No. What's the matter? I'm a little bit ill. What do you say? I'm a little bit ill. Oh, poor. Have you got to hate-hard apple in your kale? Yes. Now, come here, lime upon my knees. I'll console you, my sunny Mrs. Snip. Lime upon my knees, oh, Mrs. Snip. Is it your hollockies, oh, Mrs. Snip? U moet niet vergeten. plumpering, plumperding to eat. Very good, also so good for your slanker Poor Mrs. Snippy, oh, please, please, pas op je knippy. Troubles forget you so gauw, missel kopen en dan maar, dan maar hopen. Sleep well tonight in your opkelabed, nou dank je vrouw. Er volgt nu een uitzending voor de Luistervinken in Rusland, Russisch. Wat zeg je roept je project, maar je roept je project, je roept je project, je roept je project, maar je roept je project, maar je roept je project, maar je roept je project, je roept je project, maar je roept je project, maar je roept je project, maar je roept je project, je je je je je je je je je je je je An der bolga. <middels> Snap je dat, nu, juffrouw Snip? dikietje versnap. Zij hey, maar rare tijen en het leven is geen grap. Wat kan, wat kan, Dobrowitsch, kilo's kapjaar? Gerastopolski en alles door elkaar. Roet op bord en vuur, met leverborst zuur. Kozakken, mens, zorg, zuur aan te zijn. Snap je dat, nu, juffrouw Snip? dikietje versnap. Zij maar rare tijen en het leven is geen grap. Hé, hé, hé! Nee, hey, hey, hey, je dat door je als je mij nog je prostop. En je staat er van te kijken tussen je? Snap je dat dan je prosnip, als je mij nog je prostop. En ze zijn met tegels voor het ware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 de zon vervangt, de zon vervangt, die Ik mijn arm rustt, zon rustt. En s'avonds zit, ik rust mijn arm, opgang, weer de zon rust. als deel voor mij, met al haar vriend, het zaad komt in, de maan is zijn, ontvang je bij de Er staat een molen aan de fiets, die staat al een tijd te verkalken. De molen molenzieken draaien niet, het gras groeit er over de balken. De molenaar die loopt wat rond en mompelt wat tegen zijn koeien. Zijn dochter heeft een rode mond en die laat er geen gras over groeien. De dochter van de molenaar, die heeft mijn hart gestolen. En s'avonds zit ik nus met haar. Op het bankje bij de molen, ze van haar als meel zo fijn, met al haar capriolen. Des nachts in de maan schijnt, op het bankje bij de molen. We gaan naar twee liedjes dat ik denk bij mezelf van... ...ja, ik hoop niet dat u het dubbelzinnig opvangt, want dat is niet zo bedoeld, denk ik. Maar het klinkt een beetje raar. We gaan naar het eerste nummer, Dolf Brandmaier... Wen een komt uit 1940 en uh, Hopla, hopla Jechtskommig komig van Oscar Joost. Hier vergeet vergeten artiesten, ook de dubbelzinnige liedjes die geen dubbelzinnige liedjes zijn. Hm. Manche mensen gaan aan hun geluk voorbij. Gerade dann finden sie nicht das rechte Wort. Schleichen wie die Katze um den heißen Brei. Bis zum Schluss einer kommt und nimmt ihnen fort, Will man das Glück erlangen, darf man nicht schüchtern sein. Und hast es endlich gefangen, sperrst du's am sichersten ein. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, es ankommt, weiß er, was er tut. Weiß er, was er tut, und er will probieren, dein Herz zu verführen. Weiß er, was er tut, weiß er, was er tut, schließlich möchte jede auch das einer käme, der sie ohne Zögern in die Arme nehme. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf es ankommt, weiß er, was er tut. Weiß er, was er tut. Mancher hat in Büchern über Frauen studiert. Und trotzdem wurde er nicht aus ihnen schlau. Denn ein Mann, der damit seine Zeit verliert, imponiert doch niemals irgendeiner Frau. Was da die anderen schreiben, ist meistens Fantasie. Ja, will man sich ernstlich verlieben? Bleibt das doch nur Theorie, wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, es ankommt. weiß er, was er tut. Na, weiß er doch, was er tut. Und er will probieren, sein Herz zu verführen. Weiß er, was er tut. Weiß er, was er tut. Schließlich möchte jede Frau, dass einer käme. Der sie ohne Zögern in die Arme nehmen. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf ankommt, weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. En een jonger Mann komt, er fühlt, worauf's ankommt. Weiß er, was er tut. weiß er, was er tut. Hoppla, jetzt komm ich. Alle Türen auf, alle Fenster auf. Hoppla, jetzt komm ich. Und wer mit mir geht, der kommt ein Rauch. Einen Happen möchte ich schnappen von der schönen Welt und ein Leben einmal leben, wie es mir gefällt. Hoppla, jetzt komm ich. Alle Türen auf, alle Fenster auf und die Straße frei für mich. Möchte ich schnappen von der schönen Welt und mein Leben einmal leben, wie es mir gefällt. Brandmaier, wanneer een jonge man komt uit 1940, en dan moet ik ineens denken aan Willy Derby, wanneer een man alleen is. En die gaan we dan nu maar eventjes draaien, want uh, een tweede waar heb ik dan eerder gehoord, is toch ook wel eens leuk. Waar heb ik dat eerder gehoord? <middels> Toe en het gaat weer heen. Dikbels is de liefde slechts wat spelen. Voor je de tweet wordt je oud en je staat alleen. Vrolijke vrijgezellen zwalken het leven door. Eens komt de vraag die ze stellen: ik leef maar waarom en waarvoor? Als een man alleen is en er ook niet is. Die wat om ons heeft en wat voor hij leeft, is het te beklagen, want lang zijn de dagen als er iets gebeurt, is geen die om een Niemand heeft er zo'n pantoffels op het kleedje. Niemand als een moe is, die hem troost een beetje. Als een man alleen is en als er niet is. Die wat om omgeeft, doel is dat de leeg. S'avonds vind je aanspraak ergens in een paar. En je groet links en rechts vrienden om je heen. Maar als het dan kerstmis wordt of oude jaar, zijn zij thuis en je zit met jezelf alleen. Jij zit alleen te gapen, stilte hangt in het rond. En als je eenzaam gaat slapen, krijg je een boot van je hond. Als een man alleen is en er ook niet is. Die wat om ons heeft en wat voor hij leeft. Is hij te beklagen, want lang zijn de dagen, als de beurt, geen jon aan preug. Niemand zet het hem van op, op het kleedje. Niemand als hem moe is, die hem troost een beetje. Als er maar maar één is, en als er niet één is. Die wat om hem geeft, is wat er leeft. Als hij moe is, die hem troost een beetje. Als er man alleen is en als er niet tien is. wat ons leeft, doe wat leeft. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van Vergeten Artiesten van deze week. Ik ga u bedanken voor het luisteren, welke uur van de dag u dat ook doet. Op internet op www.vergetenartiesten.nl of via Facebook. Google Plus of uh, via Soundcloud kan allemaal. Blijf u lekker luisteren, heeft u reacties op dit programma, dan moet u eventjes een mailtje sturen. Of mag u even een mailtje sturen. vergetenartisten@gmail.com. En uh, als u het programma op uw lokale radio of internet zenden wil, dat kan ook. Dan moet u het even naar hetzelfde e-mailadres doen. www.vergetenartisten.nl. Graag tot de volgende week en u weet het, woorden houden op waar muziek begint. Een fijne voortzetting van deze dag nog.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 Ben al en nacht. Haar dagtaak is volbracht. Goeden nacht en wel te rusten. Luisteraar, slapen nu. Al rest En wel terusten. slaap nu maar zacht. De gaat nu sluiten.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 It's not me happy, it's not me, it's not me, it's not me.